2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Apple heeft een grote overwinning geboekt in de patentenstrijd... met zijn Zuid-Koreaanse concurrent Samsung. Een jury in Californië oordeelde dat Samsung... ruim 1 miljard dollar schadevergoeding moet betalen. Volgens de jury heeft Samsung verschillende patenten van Apple geschonden... bij de ontwikkeling van smartphones. Het gaat onder meer om de manier waarop gebruikers... met hun vingers kunnen in- en uitzoomen... en om de vormgeving van het homevenster... met icoontjes voor alle beschikbare apps... Het toegekende bedrag van ruim 1 miljard dollar is wel een stuk lager dan de 2,5 miljard die Apple had geëist. Samsung gaat vrijwel zeker tegen de uitspraak in beroep. De twee concerns zijn wereldwijd in rechtszaken verwikkeld. In april oordeelde de rechtbank in Den Haag dat Apple patenten van Samsung had geschonden. CDA-leider Buma heeft 2,5 week voor de verkiezingen herhaald dat hij niet meer met de PVV wil samenwerken. In een interview met het Reformatorisch Dagblad zegt hij... ik sluit niet zomaar partijen uit, maar bij Wilders doe ik dat wel. Buma zei eerder al dat de PVV geen geloofwaardige partner meer is... en dat de samenwerking niet voor herhaling vatbaar is. In het Reformatorisch Dagblad zegt de CDA-leider nu... dat zijn vertrouwen in Wilders zeer beperkt is. Bij een kettingbotsing op de A67 zijn 17 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde rond half elf, ter hoogte van Deurne in Noord-Brabant... De meeste slachtoffers kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Er is één zwaar gewonde. Bij de kettingbotsing op de A67 waren zeker zes auto's betrokken uit Nederland, Duitsland en Polen. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens de Brabantse politie was er geen drank in het spel. In de eredivisie is RKC in elk geval één dag koploper. De ploeg versloeg thuis in Waalwijk Rode JC met 1-0. Het weer, vannacht buien, minimaal rond 14 graden. Ook overdag veel buien, met kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Ron Vergouwen. Ja, welkom bij de nacht van uw leven. In dit project van Max hoort u de afgelopen drie weken al biografieën van vijftien gewone Nederlanders. En mijn collega Astrid de Jong die zei het al: gewone mensen die bestaan niet. Iedereen heeft een bijzonder verhaal. Nou, Astrid geniet een weekje van een welverdiende vakantie, dus deze laatste uitzending neem ik het stokje van haar over. En de komende vijf uur hoort u weer vijf mensen die alles behalve gewoon zijn. Ja, het is bijna drie minuten over twee. Hoog tijd voor mijn allereerste gast deze nacht. Een korte introductie. Mattie van der Poel wordt op 14 mei 1936 geboren in Utrecht. Na een trieste gebeurtenis in haar privéleven... vindt ze het moeilijk haar draai in het leven weer te vinden. Maar ze vindt troost in het schrijven. Creatief bezig zijn biedt uitkomst. Nu vermaakt ze anderen met haar creaties. En dat maakt haar leven waardevol... Met een traan, maar vooral een lach, gaat Mattie door het leven. Zeker niet alles is met humor op te lossen... maar het is wel vaak even een hart onder de riem. Ron Vergouwen, een uur lang in gesprek met Mattie van der Poel. Mattie, welkom. Dankjewel. Welkom bij Radio 1, welkom bij Max. Ja, dankjewel. Ik mag Mattie zeggen, heb je ja. begrepen? We mogen elkaar tutoyeren. Ja, je mag ook rond tegen me zeggen. Ja, dat <laughs> um, zal ik ook doen. Nou, heel goed. We gaan een uur lang met elkaar praten. Ja. Um, ja je hoorde net een introductie. Hè? De, de stem die je hoorde was Hans Hogendoorn. Een bekende radiostem. Klopte het, het allemaal een beetje wat je hoorde? Ja, ja zeker. Met een ja. lach en een traan? Ja, klopt. Mijn sterke kant is wel de komische kant. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Nou, ik denk ook dat we dat de komende uur... daar nog wel uh, wat het een en ander van, uh, van gaan horen. Um, maar laat ik eerst beginnen bij, bij, bij Matty. Wie, wie is Matty van der Poel? Ja, wat zal ik nou van mezelf zeggen? Ja, ja. waar zal ik beginnen? Nou, nou laten we eerst eens bij die, die komische noot. Heb je dat altijd al gehad? Ja. Dat je, je, je hebt allerlei papieren voor je liggen. We, we gaan zo meteen horen wat je allemaal uh, hebt opgeschreven. Want uh, schrijven, dat is je lust in je leven. Dat klopt. En dan met name komische dingen. Ja, voornamelijk. Ja. Waar, komt dat, waar komt dat vandaan? ja. Leuke vraag. Ik denk dat ik het van mijn vader heb. Ja, ja ik kon het wat... wel leuk uit de hoek komen. Dus ik denk dat het uit die kant komt. Ja, wat, wat was je vader voor persoon? Nee, ja, een hele lieve man. Ik heb niet zo'n jonge vader gehad. Ik kom uit een groot Rooms-Katholiek gezin. Dat waren grote gezinnen. Ja, hoeveel over zussen en Ik had vier uh, broers en de, uh, vier zussen. Maar één, bedoel, heb ik niet gekend. Die is heel jong overleden, voordat ik geboren ben. Oké, okay, die heb je nooit gekend? Die heb ik nee. niet gekend. Nee. Je hebt het, de komische noot ook van je vader, zeg je? Was het, was het, was het, was het lachen met je vader altijd? Was het, nou, was dat het... kan ik nou niet zozeer zeggen. Maar hij had, had altijd hele leuke spreuken. En uh, ja, altijd op de juiste plaats. En ik denk dat ik daar wel wat van uh, meegenomen heb. Ja. Spreuken, wijsheden bedoel je? Dan? Ja, wijsheden zeker. Ja. Ja. Weet je er nog één? Oh jee. Dat moet ik zomaar oproesten. Hm? Nee, ik kan er niet zomaar eentje zeggen. Nee. Hij had er vele. En dat zeggen we onder elkaar nog wel met een verjaardag. Oh, dat zei Pa, zo. Ja, ja daar ja. herinneren we elkaar eraan. En ja. heb je nog, nog contact met je, met je broers en je zussen? Oh jee, dat durf ik allemaal zo niet te <laughs> zeggen. Maar ik ben op één na de jongste. Ik heb één broer onder mij. Wij hebben een hele sterke band. En met de andere wat minder. Ja. Ja, waardoor dat komt, weet ik niet. Maar, uh, ja, zo dus gaan je. die dingen natuurlijk. Ja. Met de een heb je natuurlijk een, een, een betere connectie dan met iemand anders ja, natuurlijk. Ja, dat klopt. Wij voelen elkaar heel goed aan. En uh, ja, we zijn ook heel blij met elkaar. Ja. En nou ja, dat, dat komische, dat, dat uitje nu in, in schrijven. Je hebt, nou, ik zei het al, je hebt papieren voor je liggen. Je, hebt, je, je, je schrijft uh, uh, liedjes, je schrijft conferences, je schrijft gedichten. Uh, hoe, hoe is dat zo gekomen? Wanneer ben je daarmee begonnen? Nou, heel klein al. Ik was altijd gecharmeerd van gedichtjes in tijdschriften, in boekjes. En dan was natuurlijk Annie M. G. Schmid en Toon Hermans. Dat zijn hele grote voorbeelden van mij geweest. Maar heel jong al, ik knipte gedichtjes uit, ik plakte ze in een schriftje. Ik was er altijd mee bezig. Ja. ja. En dat was ook een, een manier van je om je te uiten? ja. En het was ook al op de lagere school, als er een gedichtje voorgelezen moest worden, werd ik eruit gepikt en dat moest ik dan maar doen. Ja, en dan de hele klas die zei ook maar, oh, dat, dat moet Mattie maar doen, want die kan dat ja, wel. Ja, nou ja, dat, dat was dan de lerares, nou, het was dan een nonneschool. En dan uh, moest ik maar op. naar voren komen. Ja, <laughs> ja, je kijkt er ook met heel ernstig bij. Nou ja, ik hoor maar altijd van die ook... verhalen dat, het, dat, het, dat, dat nonnescholen zijn niet de meest plezierige scholen geweest. Nee, maar we hadden ook wel aardige nonnen. Dat de meesten niet, maar er waren er wel bij. Ja, en Werd het dan op, op school gestimuleerd dat je, dat je ook je creatief kon uiten? Nou, ze vonden het wel heel jammer. Ik heb mijn uh, MULO niet helemaal afgemaakt. En ik was uh, ja, erg goed in taal. En dat een van die zusters zei... Oh, dit is doodzonde. Achteraf heb ik het ook begrepen, maar toen niet. Toen dacht ik, zo'n lastpost. Moeten ze toch blij mee zijn dat die weg is? Ja... Maar daar waren ze niet blij mee. En achteraf heb ik het begrepen. Want ik vind het nu achteraf ook jammer. Ja, ik had in taal verder uh, gewild. Een komische noot. Dat is, dat is een beetje de, de, de rode draad... die we tot nu toe behandeld hebben in jouw leven. Van, nee, je lacht veel. Maar we hoorden ook net in die introductie... ook met een traan. Je hebt ook ja. dingen meegemaakt in het leven. Minder leuke dingen. Jazeker. Ik heb uh, na een uh, huwelijk van 23 jaar... Uh, ja ben ik daar uitgestapt. Maar ik wilde dat niet eerder doen, omdat ik uh, twee kinderen had. En uh, ja, ik vond dat ik daar mijn verantwoording voor had. En ook mijn verplichtingen tegenover hun. En, uh, maar uh, ja, er was totaal geen communicatie. En dat ging mij zo opbreken. Vooral omdat ik zelf nogal verbaald ben. En als je dan niets terugkrijgt, ja, dat houdt een keer op... Je was eigenlijk gewoon bezig met een monoloog uh, ja, met je minder, echtgenoot. Ja, meer. Maar uh, ja. ja. En op een, op een gegeven moment denk je, het is op. Ik ga, ik ga scheiden van hem. Ja. Na 23 jaar. Ja, ja. ja, maar doordat ik kinderen had... en dan wordt er nu achteraf heel vaak gezegd... ja, maar dan moet je niet van je kinderen af laten hangen... omdat je kinderen hebt. Ja, dat is nu makkelijk praten. Maar toen had je geen crèches of andere opvang. Dus... Ja, dan vind ik toch dat je daar in dat gezin moet blijven. Ja. Je hebt twee kinderen. Ja. Hoe zijn die daarmee omgegaan? Ik heb met die een scheiding? Zoon En een dochter. Nou, die hebben op een gegeven moment ook wel aangegeven dat het beter zou zijn om uit elkaar te gaan. En dan doe je het nog niet 1, 2, 3. En voornamelijk niet om de kinderen. Maar het is er wel van gekomen. Maar als zelfs niet als zij zeggen, maar. Ja, ik heb er toen. Toen heb ik er zelf natuurlijk wel. Uh, ja, toch min of meer naartoe geleefd en de stap gezet. Maar ja, maar het is wel een stap. Want ja. je weet ook nog niet waar je voor staat dan. Je moet het leven weer oppakken, je moet gaan werken. Want ik kreeg wel een alimentatie, maar een hele kleine alimentatie. Ja, daar kon ik niet van rondkomen. Dus ik moest weer opnieuw gaan werken. En dat heb ik ook gedaan. Solliciteren? Ja, solliciteren. Nou, dat was ook niet even makkelijk, want ik was 45. En in de meeste annonces die ik las... waar dus uh, uh, een medewerkster werd gevraagd. Maar dan moest je niet ouder zijn dan 35. En ik was 45. Ik dacht, ja, wacht even, dat moeten we dan even anders aanpakken. Wat heb ik gedaan? Ik las, in het weekend las ik een annonce. En dat leek me wel wat. Ik heb een brief geschreven... Daar ben, daarmee ben ik op maandagmorgen naar het kantoor gestapt. En tegen de receptionisten gezegd dat ik iemand wilde spreken. Omdat ik uh, op die plaats reageerde. Hmm. Ja, zegt ze, u moet een brief schrijven. Ik zei, dat heb ik ook gedaan en die heb ik bij me. Oh, dan kunt u hem hier afgeven. Ik zei, nee, dat was niet mijn bedoeling. Ik wil een afspraak. En uh, ja, nu, dat gaat niet zomaar. Toen zegt ze, maar ik wil eigenlijk wel... Ik zeg nou, ik denk dat ik afgewezen word op mijn leeftijd. Ik zeg, en ik heb eerlijkheidshalve ook mijn leeftijd genoemd in de brief. Ik zeg, en daarop word ik tezijde geschoven. Nou, dat lijkt me sterk, zei ze. Ik schat haar ook in op mijn leeftijd. Toen zegt: ze, nu wil ik het weten ook. Ik zeg nou, oké. Okay. Ik zeg, ik ben 45. Wat, zegt u... Ik zei, ja, ik ben 45. Oh, ik ga direct bellen naar de afdeling. Daar moeten we een afspraak kunnen regelen. <laughs> en zo is het gegaan. Maar ik kom niet direct terecht, wat ik ook niet verwachtte. Maar wel de eerstkomende woensdag. En ja. het was maandagmorgen. Uiteindelijk bent u aangenomen daar? Wat was dat voor weer? Direct. Ik werd direct aangenomen. Dat is goed. Want zij had ook wel in de gaten dat ik wilde werken. Um, als typiste op een uh, kleine accountantsafdeling. En taal is mijn sterke kant en rekenen niet. En dit was allemaal cijferwerk. Dat deed ik wel heel accuraat... want het was een, uh, een overkoepelend orgaan van woningbouwcorporaties. Dus daar kwamen grote uh, technische tekeningen aan te pas. Hele grote berekeningen en dat moest allemaal kloppen... Maar uh, ik ging na een poosje ging ik er met zweet in mijn handen naartoe... en met hoofdpijn naar huis. Ik denk, dit red ik niet, dit houdt ik niet vol. Dat heb ik dus ook aangegeven en gezegd... ja, ik, ik moet uitkijken naar ander werk. En toen hebben ze voor mij een plaats gezocht op een andere afdeling... waar ik wel direct met taal te maken had. Wat was dat voor afdeling? En dat was, ja, hoe noem je die afdeling? Het was het uitwerken van alle nieuwbouwplannen... Maar uh, Dus veel, heel veel tekst ja. kwam daarin voor. Ja. En was, de teksten was voornamelijk dan voor mij. Maar dat zijn volgens mij niet de meest creatieve teksten. En, nee, u, ben, nee, en u, mag bent, je... u wilt graag, uh, of ja. ik ga u zeggen... We hebben ja. afgesproken dat we elkaar tutoëren. Ja, we dat mag. Mattie is graag op een creatieve manier ja. met taal bezig. Ja, precies. Maar je hebt, je hebt niet te kiezen. Nee. Ik moest ook brood op de plank. Ja. Dus wat heb je te kiezen Maar was, dat, was, dat, was je in die tijd ook al bezig met het schrijven van liedjes, conferences? Ja, maar dat kwam, dat, dat kwam er op dat moment niet meer van. Nee. Dus dat bleef al even liggen. Maar het hoorde bij me en die is er ook weer uitgekomen. Ja, dus het laat er goed en ingehaald. Ik, ja, heb ik zeker. zeker ja. En ik ben er nog volop mee bezig. Want het is echt mijn ding. Ik, uh, ik treed nu op en ik heb twee zelfgeschreven cabaretprogramma's. Daar heb ik een vaste professionele pianist bij die mij begeleidt. En het treed ik op, voornamelijk in verzorgingshuizen... serviceflats waar natuurlijk ook ouderen wonen. Maar ik word ook wel gevraagd bij feestjes, partijtjes... En dan is daar geen pianist bij, want anders zou dat te duur worden. Maar dan kan ik ook mijn conferences en mijn gedichtjes en mijn liedjes kwijt. Wat leuk, ja. ja Mattie her... van de vol voor al uw feestjes. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Ja, nou, u heeft al conferences geschreven. En er is er eentje, die, die had u ook al uh, aan mij laten zien net. Tijdverschijnselen. Ja. Wat, wat, en voordat u... Ik wil hem heel graag van u horen. Even in het kort, waar, waar gaat het over? Wat is het precies? Nou, uh, de titel zegt het al, hè. Tijdsverschijnselen. Wat, wat er gebeurt er zo al... Uh... Ja. Nou, ik ga achterover zitten Nieuwe en ik ga tijden. gewoon luisteren naar u. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, Mattie van der Poel. Ja, nou, ik wil nog even zeggen. Ik ben geboren en getogen in Utrecht. Had je dat al gezegd? We hebben gehoord dat u daar wel in de buurt geboren bent. Ja, ja. En, um, maar ik zou deze conferentie, als u me toestaat, eigenlijk in plat Utrecht willen doen. Nou, allereerst ook niet. gewoon tegen mij je zeggen. Ja. Laten we dat even <laughs> nu afspreken. Goed ja. duidelijk dat we dat bij elkaar gaan doen. Ja. En uh, ja, laten we hem gewoon in plat Utrecht gaan horen. Nou, vooruit de hij. Zij is waar vertellen, Jochie. Mijn buurvrouw is een schat van de mens. Echt lief het. Ze heeft alleen één nadeel. Ze fantaseert de hele boel bij elkaar. Je kan het zo gek niet bedenken of zij het... of ze krijgt het, of ze het, het meegemaakt. Om te beginnen heeft ze geen man, dat ken. Maar wel drie dochters. Niks mis mee, hoor. Knappen meiden stuk voor stuk... Nou probeert ze mij aan mijn verstaan te peuteren... dat ze vier schoonzons heeft. Ik zei, dat kan niet. Drie dochters en vier schoonzons? Dat kan wel, zei ze. Mijn ene dochter, de middelste, heeft twee mannen. Ze kan niet kiezen. Ze houdt van allebei. En wonen ze samen met z'n drieën? Vroeg ik onnozel. Ja, zei mijn buurvrouw. En mijn dochter komt niks tekort. Wat de eer niet het het de ander zet ze. Maar zijn die mannen daar niet jaloers op mekaar? Ben je gek mens? Die zijn juist gek op mekaar. Je zou het eens moeten meemaken, als je dat ziet. Die twee mannen zitten op de bank. Nou ja, zitten. Ze hangen meer dan ze zitten op die bank. En mijn dochter zit in het midden. Wil ze wat hebben? Ze hoeft maar te kikken en ze krijgt het. Ze hebben ook altijd van alles in huis. De lekkerste dingen. Nu is mijn dochter stapel of vis. Wat denk je? Alle weken hebben ze vis. Salem, genalen. Niet van die grote. Nee, die hele kleintjes. Je weet wel, die zijn nog hartstikke duur ook. En paling volop. Ik zeg, dan hebben ze zeker wel een goede ban als ze van alles hebben. Ban? Wat boom. Niks bon. Ze hebben een uitkering. Alle drie. Mijn dochter ook. Mens, ze hebben de vreemdste ziektes. Die ene man heeft een beurenhout. Vraag mij niet wat het is. Ik weet het niet. En die andere man, dat is de knapste van de twee. Het, uh, hippe ventilatie. Ook zo'n rare ziekte waar je vroeger nooit van hoorde. Wil je me geloven? Ik wist geen eens dat het bestond. Die man loopt op de gekste momenten in een plastic zakje te blazen. En uw dochter is ook ziek. Wat heeft zij dan? Die? Die heeft de muisarm opgelopen door te lang te blijven zitten achter die computer. Te lang mee doorgelopen, zegt de huisarts. Nou, daar snap ik helemaal niks van. Ze zit de hele dag. Gelukkig kennen die drie mekaar goed opvangen. Daar heb ik geen zorg over. En wat dacht je? Ze hebben me voor dit weekend uitgenodigd. Dat laat me toch zeker geen twee keer vragen. Ik heb er zin in, hoor. Dan laat me ook eens lekker wennen door die twee kerels. Dan moet ik nog opschieten ook, want ik heb een afspraak bij de kapper. Moet u alweer naar de kapper, vraag ik. Alleen even laten duperen, zet ze... Dag mevrouw, doe de groet aan uw man. Ik blijf verbouwereerd achter. Beuren oud, hyperventilatie, muisarm. Heb je ooit zoiets gehoord? Ik zei u toch, het is een schat van de mens, maar wat kan ze fantaseren? <lacht> nou, u kunt zo ook tien schouder gaan vervangen, volgens mij. Nee, maar dat wil ik niet. <lacht> dat nee, dat is niet. een hele grote. Nou. Dus een hele grote, jawel. Nou, u ook Wilt u, nee. nog, wilt u van mij nog één keer het woord garnalen in het plat Utrechtst? Ja, garnalen, hè? Ja, garnalen. Ja. Heel goed. Van die grotten, hè? Niet van die kleintjes. Je hebt ook muziek meegenomen. Uh, elke gast in de nacht van uw leven mag uh, zijn of haar eigen muziek uitkiezen. Waar zullen we mee beginnen? Zullen we met uh, iets, iets lekker Dixieland-achtigs beginnen? Oh ja, leuk. Glenn Miller gaan we doen. In de moed. Goed zo. Blijft mooi, Glenn Miller. Ja, ik praat het hele uur met Mattie van der Poel. Um, Mattie, dit, dit komt uit jouw jeugd, hè? Ja, mag jij ja, zo zeggen. Op gedanst ook? Natuurlijk. Met het het vriendjes. En ik dans er nog op. <laughs> ja, nou, ja, en zingen, want uh, en zingen, je, je, was, je was net aan het zingen tijdens de plaat. Je ja. had je eigen tekst op bedacht. Oh, dat was... Uh, <hums> oma Piet, die geeft een lekker borreltje weg. Hé, hey, oma Piet, die geeft een lekker borreltje weg. <hums> Ja, dat zong ik mee. Nou, ik denk dat we ook nou, verderop in het uur nog, nog wel meer van, van gaan horen. Ja, voor de plaat hoorden we je al een, een mooie voordragen die je zelf hebt geschreven. Als je nu iets hebt geschreven, laat je dat dan ook lezen aan, aan je kinderen? Um, ja. Ja, en mijn dochter is heel erg kritisch daarop. En daar ben ik heel blij mee. En die kan ook nog wel eens een keer een juist woord aangeven. En dan, nou, daar ben ik echt heel blij mee. Want opbouwende kritiek, daar sta ik voor open. Niet van mensen die zeggen, nou nee, ik hou hier niet zo van. En ze kunnen niet zeggen waarom ze er niet van houden. Nee, nou, die willen wat zeggen gewoon. En je zoon? En mijn zoon, uh, nou, die houdt niet zo erg van het genre van mij. Waar, waar, waar houdt ja, hij van? Ja, ik heb twee heel verschillende <laughs> kinderen. Um, mijn zoon is, ja, vrij serieus. En uh, niet dat hij niet kan lachen, natuurlijk wel. Maar mijn dochter is wat losser. Die heeft wat meer van mij. Ja. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. Nee, mijn zoon is niet zo erg geïnteresseerd daarin. Nee, nee want ik wil wel eens wat laten horen. En ze je, nou, laat me zitten hoor. Ja. Maar ik moet wel eerlijkheidshalve zeggen... in de periode, kort in de periode na mijn scheiding... toen schreef ik eigenlijk alleen maar ernstige gedichten... En toen was hij een keer bij mij. Hij studeerde. Hij woonde wel in Utrecht. En was hij een avond bij mij. En toen zei ik, zou jij dit willen lezen? Toen zei hij, is het iets leuks of is het ernstig? Ik zei, nee, het is niet leuk. Het is wel ernstig. Dan lees ik het niet, zegt hij. Ik zei, lees je het dan niet? Nee, nee. Als je, ga jij maar wat leuke dingen schrijven? En uh, ik, denk, ja. ik zei, daarom kan je toch wel lezen? Jij leest heel snel, dus uh, lees het. Ik wil dat... Even, ja, dat iemand het, het hoort. En hij zei maar, ik doe het echt niet. Ga jij echt maar eens een beetje wat komische dingen schrijven. Hij ging weg zonder het gelezen te hebben. Nou, ik was een beetje boos, teleurgesteld meer. Ik ben gaan zitten. Ik denk, ja, dan zegt hij wat. Komische dingen schrijven. Ik begreep nog niet waar hij heen stuurde. Maar achteraf dus wel. En ja, ja, dan zeg je wat komische dingen schrijven. Ik was nog helemaal niet in de stemming daarvoor. Ik heb er goed over nagedacht. Ik ben het gaan proberen. En het is me gelukt. En daar ben ik heel erg blij mee. En hem er heel erg dankbaar voor. Ik heb het vele jaren later... in een Sint-Nicolaas gedicht... heb ik hem dat teruggegeven. Dat hij dat heeft gedaan. Dat en het... hij zegt maar, ik weet het nog... Ik weet het nog dat ik wegging zonder het te lezen. En dat je teleurgesteld was. Maar het heeft mij eroverheen geholpen. En ik ben daar heel blij mee dat hij dat ja, daarin heeft ingegrepen. Ja. ja. Want uit je scheiding dus vooral de wat, wat, wat, wat, wat triestere gedichten. En... Ja. En niet over de scheiding. Maar wel alles wat ik eh, nou ja, om me heen zag of hoorde of op de tv... Dat trok ik me heel erg aan. Ik zat dus echt in een heel diep dal. En dat was hetgene wat bij me bleef. Al die nare dingen. Ja. En daar ging ik over schrijven. En dan moest ik uit. En daar heeft hij eigenlijk voor gezorgd. Was het wat, wij, wat we tegenwoordig met zo'n trendy woord depressie noemen? Of was het niet zo erg? Nee, nee gelukkig niet. Nee. nee, ik zat niet in een depressie. Nee. Maar uh, ja, hoe moet je het noemen? Ik uh, kan nu niet op het woord komen. Maar ik zat niet goed in mijn vel, natuurlijk. Nee, nee maar dat, dat, dat, is dat is niemand dat die in een scheiding ligt. Dat bedoel uh, ik, ja, dat bedoel ik. Ja. Dus alles wat eigenlijk uh, een beetje ernstig was, ja, dat pakte ik eerder op dan de leuke dingen. Die, die zag ik amper. Ja. Nou, en, en dankzij je zoon, ja. totaal de andere kant op gegaan. De ja. clownsneus opgezet, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, er goed over nagedacht, dacht ik, ja, natuurlijk, er zijn natuurlijk ook leuke dingen. Dan moet ik toch maar eens proberen. En ik ben het gaan proberen. En ik heb daar tot op vandaag de dag zelf heel veel plezier aan beleefd en nog. Dus uh, ja, ik ben daar heel blij mee. Ja. Hoe, hoe uitte zich dat, dat je in dat dal terecht kwam aan het einde van je huwelijk? Ja, die scheiding? Nou, niet zo zuinig. Ik kreeg ook lichamelijke klachten. En uiteindelijk uh, waren er uh, tijden dat ik helemaal niet kon praten. Want je kent nou zo'n spreekwoord, het is uh, slikken of stikken. Ik stikte bekend. Ik kon vaak niet praten. Dus ik kwam bij een uh, logopedist terecht. En uh, die is drie maanden met me bezig geweest. En toen zei ze: ik stop met u, want ik kom geen stap verder. En we hebben zoveel mensen op de wachtlijst, dus ik moet wel met u stoppen. Ze zegt maar, ze had in de tussentijd natuurlijk mij wel aan het praten gekregen. Wat waar het aan schortte. En toen zegt ze, u zal een flinke stap moeten zetten. En ik begreep wat zij bedoelde. En dat was dan, ja, toch die scheiding. Ja. ja maar laten we het even over, over de andere kant van het huwelijk hebben. Uh, je bent uh, 23 jaar getrouwd geweest met je echtgenoot. Uh, Daar moeten toch ook veel, veel mooie momenten in gezeten hebben. Vooral in het begin. Nee, niet zo mooi. Want de fout zit eigenlijk al dat wij inwoonden. Ik woonde in bij mijn schoonouders, hij bij zijn ouders. Dus daar voelde ik me al niet vrij om dingen te zeggen die eigenlijk die, die mij tegenstonden. Want uh, vroeger was het, uh, je leerde je aan te passen, aan te passen en nog eens aan te passen, maar niet om voor jezelf op te komen. Dat is ons nooit geleerd. Dat heb ik nu wel ingehaald hoor. Ja. Het <laughs> zelfbehoud, dat voornamelijk. Maar in mijn jonge jaren, dat wil ik er ook wel even bij zeggen, um, was ik toch best wel uh, mondig. Want toen ik eenmaal getrouwd was, zei een van mijn zussen thuis: Ze is het helemaal niet meer. Nee, die herkende me niet. Ik was helemaal. ja, ik was mezelf niet. Maar het was al door het inwonen. En mijn man studeerde. Hij studeerde sociale wetenschappen. En, um, maar het was ook al in onze verkeringstijd. Dus ja, dan moest ik stil zijn omdat hij moest studeren. Nou, daar had ik begrip voor. En uh, ik dacht, ja, goed, dat komt later allemaal wel. Ten goede aan het huwelijk als hij nu studeert... om later een goede baan te krijgen, ja. Dus, maar het bleef daarbij, ook toen hij afgestudeerd was... bleef hij boeken lezen. En nog eens boeken lezen, maar er was nooit tijd, eigenlijk voor mij... En dat ik dat gepikt heb al die jaren... daar ben ik nu zelf nog boos op mezelf over. En zo lang gepikt heb. Ja, daar ben ik zelf nu nog boos over dat ik dat gepikt heb. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Die heb je er alweer eens, zo'n spreekwoord. En nou, als er één fout is, want er wordt heel vaak gezegd... waar twee kijven hebben twee schuld, dan is dat mijn schuld. Dat ik het gepikt heb. Ja. Laten we weer even naar muziek gaan. Want, ja, uh, je ja hebt, we gaan dat je, doen. Dat je vind je ik heb, leuker. Ja, want je hebt ook een heel mooi nummer uitge, uitgekozen van Robert Long. Het nummer Gek, hè? Dat is een nummer wat, uh, wat gaat over... Als je bijvoorbeeld op een mooie zondagochtend met je geliefde wakker wordt in bed... en uh, ja, de tijd met elkaar doorbrengt. Een heel romantisch nummer. Is dat iets wat je, wat je dan wel eens hebt meegemaakt in je huwelijk? Misschien in je verkeringstijd. Ja, er is natuurlijk wel een periode geweest waarop je naar elkaar uitkeek. Maar ook dat was altijd, was vroeger heel surmier. Je zag elkaar alleen in de weekenden. En dan moest zo'n jongen ook niet te dicht bij je gaan zitten, hoor. Pas op. En de zon schijnt precies op je wang. Het lijkt me buiten nog uur. Het is net negen uur, dus de zon schijnt nog niet zo heel lang. Slaap nog altijd, het is zondag, dus is er geen haast bij het ontbijt. Gek, het gaat maar niet over, het neemt niet af, het neemt eer.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 Boop, no. Long En gek, hè? Ja, in dit hele uur in De Nacht van Uw Leven praat ik met Mattie van der Poel. Ik begrijp helemaal waarom je dit nummer hebt uitgekozen. Mooi ja, nummer. prachtig. Een tearjerker, zoals ja, we dat noemen, hè? schitterend. Fantastisch, ja. Nou, we hebben het er al over gehad, dat, dat schrijven, dat dat je grote passie op dit moment is. Maar je hebt nog, nog zoveel andere dingen gedaan. Ik heb Ik heb een aantal... Pagina's voor me liggen met, uh, met allemaal dingen uh, die je doet of gedaan hebt. Um, uh, een van die dingen is uh, uit, je, uit je recente verleden is dat je heel lang uh, stelletjes hebt getrouwd. Heb ik gedaan. Ja, ja ik wou net zeggen. Ja, had ik gedaan. Ja, Bijzonder had... ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, in Utrecht. Dat heb ik tien jaar gedaan. Ja. Ja. terwijl je huwelijk zelf, wat je achter de rug had op dat moment ja. al... Ja. Nou ja, volgens mij niet het meest positieve beeld over het huwelijk gaf. Ik heb ook een open sollicitatiebrief geschreven... en uh, direct in mijn brief gezet dat ik gescheiden was al enkele jaren... of gescheiden ben enkele jaren. En als dat een belemmering zou zijn, dat ik dat wel meteen wilde weten. Nou, ik kreeg heel snel een antwoord hierop... en een uitnodiging voor een gesprek... Dus dat was geen belemmering. Maar ik wilde dat wel meteen weten. Hm. Ik dacht, als ik eerst een procedure door moet lopen... en ik achteraf zeg dat ik gescheiden ben... en dat ik daarop afgewezen ga worden... ik denk, nee... Zo wil ik het niet. Nee, maar ik denk dat als alle buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand uh, afgewezen zouden worden. als ze zelf gescheiden waren. dan waren ze niet meer uh, aan te slepen volgens mij. Oh, oh, dat weet ik niet. Volgens mij was er dan geen eentje meer over. Oh, nee. <laughs> denk je dat? Nee. <laughs> u, u, u, u doet nog veel meer, want. Uh, uh, of uh, he, heeft ook heel veel gedaan. Uh, uh, we zitten nu bij de radio. Is ja. was ook niet onbekend uh, nee, ik Nee, in Utrecht heb ik bij Radio Domstad... heb ik ook uh, een paar jaar een oudere programma gepresenteerd. Oké. Okay. Vond ik ook heel erg leuk om te doen. En waar... Als vrijwilligers En waar ging hè? het dan over? Waar ging het over? Over van alles en ja Nou, ik kreeg dus de tekst kreeg ik aangestuurd. En dat vond ik ook prettig. En ook daarbij uh, was het even solliciteren. En ja... Ik werd ook daarbij meteen uitgenodigd, omdat zij vonden dat ik een prettige stem had. En duidelijk. En goed kon. Uh, ja, een goede tonatie, hè? Nog een puntje op je, op je cv. Je hebt ook modeshows gepresenteerd. Ja, en ook gelopen. En gelopen, ja. Hoe, hoe kom je daar nou weer terecht dan? Ja, ik heb ook ooit een modellencursus gedaan, om dat ooit eens te kunnen gaan doen. En, uh, maar dat was uh, modeshow's voor ouderen. Dus ook weer in, of toen, verzorgingshuizen. Zodoende kon ik daar ook terecht. Toen ik zelf op ging treden. En omdat ik uh, uit een gezin kom. eigenlijk voornamelijk met ouderen. Mijn vader was 30 toen hij trouwde. En uh, hij is van 1890, mijn vader. En mijn moeder van 1898. En mijn. De oudste broer overleden, die zou nu 89 zijn geweest. Ik heb nog een zus van 88, een zus van 87. En er zijn er daartussenin ook nog een paar overleden. Dus ik heb ook wel een beetje kijk op die oude tijd. En daarop heb ik ook wat gedichtjes geschreven. En toen dacht ik, ja, nu terug, nu naar het heden. Dit is voor mij nu wel uh, wel zo. En mijn programma bestaat dan ook uit het verleden en over het heden... Maar het verleden ook maar een klein stukje hoor. Nou, je maakt wel een prachtig bruggetje. Ja, dat is toch die radioachtergrond die dan weer tevoorschijn komt volgens mij. Want je hebt een, ook een mooi gedicht geschreven. Dat heet Oma's Nieuwe Heup. Oh ja. <lacht> maar <lacht> nou, ik heb dat, er nog eentje. Die zou ik al eerder willen lezen. Nee, dan lezen. Wil ik, ik wil eerst Oma's Nieuwe Heup hoor. Je hebt gelijk. Ja. Jij hebt de regie. <lacht> ja, groot gelijk. Dan doen we dat: Oma's Nieuwe Heup. Toen oma een nieuwe heup had gekregen kwamen haar kleinkinderen en keken wat verlegen. Het was hun eerste ziekenhuisbezoek. Ze wezen tegelijk naar die krukken in de hoek. Want tussen het nachtkastje en het bed had oma ze veilig neergezet. Na eerst wat kusjes kwamen de snoepjes. En oma liet, soms hoorbaar, heel zachte poepjes. En trots, zei ze, kijk eens wat ik heb geleerd. Ze had het s'morgens voorzichtig geprobeerd... Oma gaat opnieuw leren lopen. Die twee keken verbaasd, de mondjes wat open. Toen oma nauwelijks twee passen had gedaan... ging de oudste bezorgd voor zijn moeder staan... en zei heel bedeest met zachte stem... zoals wij dat zo goed kennen van hem... en waar kinderlogica binnenkwam sluipen... Maar mama, dan moet oma toch eerst leren kruipen? Mooi. Hoe, hoe, hoe lang ben je nou bezig met zo'n Nou, ik wil gedicht? even zeggen dat dit waar gebeurd is. Naar mijn heupoperatie. Nou, dat dacht ik al, ja. <laughs> ja. Ik wou, wou net zeggen, van, is dit gebeurd en dan, dan schrijf je het gelijk op en dan nou, maak je een gedicht toen van. toen hij dat had gezegd, mijn kleinzoon, en heel verlegen, want de andere patiënten in de zaal moesten lachen. En ook het bezoek, en hij kroop weg achter zijn moeder, dacht dat hij iets geks had gezegd. En toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. En daar is dit gedicht uitgekomen. Ja. ja, de mooiste gedichten die komen toch uit het leven gegrepen, zeggen ja. ze wel eens. Ja. Is die andere ook uit het leven gegrepen? Ja, ook wel. Dat heet een bril of contactlenzen. Ja. Naarmate Ans wat ouder werd, moest ze opeens een bril. Ze dacht nog, wat vervelend nou, het is niet dat wat ik wil. Maar bij het lezen van de krant of bij het blad Magriet, zag ze steeds een wazig vlak en wist dit hoort zo niet. De oogarts kwam erbij en hij gaf duidelijk te verstaan... via een mooi recept, dat wel, de bril die kwam eraan. Een andere mogelijkheid was de een of andere lens. En eigenzinnig als ze was, dacht ze mooi, dat ziet geen mens. De keus was toen aan haar. Verkoos zij hard of liever zacht? Hierop wist ze geen antwoord, geen moment nog nagedacht. En toen hij vroeg... Heeft u misschien een uitgesproken wens? Wat dacht u van een zuurstof doorlatende flexielens? Of liever toch een bril met twee cilindrische glazen? Ze wist niet wat ze hoorde en kon zich slechts verbazen. Wat moest ze nou? Een bril of toch die aparte lens? Verward dacht ze aan de hondje en kocht toen een pondje pens. Mooi. Zijn alle gedichten die je opschrijft, komen die uit je, uit je leven gegrepen? Of zijn er ook vaak verzinsels die je opschrijft? Ja, heel veel verzinsels. Ja? Maar wel, dat hoor ik ook mensen zeggen die dan in de zaal soms heel dicht bij me zitten, van uh, ik zie het helemaal voor me. Want ik schijn dus beeldend te schrijven, hè? zo dat heet. Dat doe je zeker. Ja, ja <laughs> nou dat, dat wordt mij dan gezegd. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar ik begin, het is heel raar. Um, ja, die heb ik dus niet meegenomen. Maar uh, dat, dat, dan komt er zomaar een zin binnen. Uh, bijvoorbeeld uh, een bloemenman uit Zutphen. Ik ben van zijn leven nog nooit in Zutphen geweest. Ik heb er geen familie of kennissen. En waar, waar dat vandaan komt, weet ik niet. Ik denk, maar die moet ik opschrijven, die regel. En achter elkaar komt er een gedichtje uit. Ik weet ook niet als ik begin wat het wordt. Welke kant het uitgaat. Ik laat het maar. Ja. De, ja. pe, de pen doet zijn werk. Ja, nou, ik laat maar komen wat binnenkomt. Ja. Ja. En ik vind het ook altijd heel leuk... want je kan ook nog wel zo'n een bepaald gedichtje vastlopen. Dat je denkt, ja, wat nu? En dan ben ik wel heel blij als er dan toch later een clou zomaar komt. Daar ben ik heel blij mee. Maar dat komt dan binnen. Maar vandaan weet ik niet. Nee. Nee. Eerder duurt uur zei je ook dat je, dat je heel erg ja, geïnspireerd bent... eigenlijk door, door uh, schrijvers als Arnie M. G. Schmid, Toon ja. Hermans. Ja. Uh, Zit je dan ook wel eens gedichten van hun terug te lezen... dat je denkt, nou, een beetje in die stijl of met nee, die... Nee, nee, nee, dat wil ik nee? dus ook niet. Nee, nee, dan ben ik bang dat ik in een stramier raak... dat het niet meer mijn, mijn ding is. Dat wil ik dus niet. Ik heb wel gedichtenbundels van haar en ook van Toon Hermans die ik voorheen wel las en ook leuke dingen, maar ik, ik, dat wil ik niet. Ik krijg ook wel eens gedichtjes aangereikt van... dat is ook leuk voor jouw programma, maar dat wil ik niet. Nee. Ik wil het zelf doen. Ja. Misschien eigenwijs, maar dat geeft niet. <laughs> ik vind eigenwijs nog niet zo'n gek woord, want ik vind het positief, eigenwijs. Iets op je eigen wijze doen. Ja, nou dat, dat, dat, dat is wel het. op jou van toepassing eh, volgens <laughs> ja. mij. Want eh, nou ja, je, je, je, je hebt je door niets laten tegenhouden en je bent enorm druk. We zijn net, net al die hele cv van je afgelopen. Ben ik nog dingen vergeten eigenlijk? Of zijn er nog meer dingen die, uh, die je eh. hebt gedaan? Het is, het is, het is, het is zo'n lijst. Ja ik, heb wel, ja, ik heb wel van alles en nog wat heb, gedaan. Heb, heb je nog een privéleven over? <laughs> ja, ja, nou voornamelijk ben ik bezig met schrijven. Dat is wel mijn ding. En dan optreden. Maar dat schrijven, doe je dat, doe je dat thuis? Heb je daar een werkkamer thuis. voor? Nee, ik had een werkkamer, maar ik denk, ik ben gek. Ik ga er in zo'n klein kamertje zitten waar mijn computer en mijn bureau stond. Ik, mijn bureau staat nu in de huiskamer, want die is veel gezelliger. Ja. En ik heb niemand om me heen. Dus daar kan ik lekker uh, ja, bezig zijn. En dan? In, in... En dan vind ik het gezellig. En doe je dat in, in stilte of staat er muziek aan op de achtergrond? Ja, klassie moet ik me dat voorstellen. klassieke muziek op de achtergrond. Okay. Ja, heerlijk. Ja. En dat inspireert. Dan kan ik, Nou, dat geeft me rust en dan kan ik doen wat ik wil. Dat vind ik echt heel fijn. Ja. Terwijl ik wel ook van, uh, ja, van hele vrolijke, vlotte muziek hou. Vandaar ook dat, dat Dixieland muziek. Maar uh, ja, dat klassieke muziek, daar vind ik ook mijn rust. Ja. De inspiratie voor deze gedichten haal je uit je omgeving. Ik, ik heb een aantal gedichten van je gelezen... Um, daar zie ik nog niet echt een gedicht over de liefde bij zitten. Laat ik maar gewoon de vraag op tafel leggen. Ben je na je huwelijk nog wel eens een leuk type tegengekomen? Is er een andere man in je leven geweest, na je echtgenoot? Ja. Ja. ja. Die misschien ja, ook weer inspiratie gaf. Nee. Nee. Nee. nee. Nou, Ik heb wel een vriend gehad die ook heel creatief was... Want ik heb ook verschillende gedichtenbundeltjes. En daar heeft hij en zijn oudste dochter mij heel erg mee geholpen. Want zijn oudste dochter die heeft een grafische opleiding gehad. En die heeft mij dan geholpen om mijn bundeltjes heel mooi eruit te laten zien. Kijk aan. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dat was een uh, verstandige schaak die je hebt uh, gegeven. Ja, ja, het was ook jammer. Want dat zeiden de meesten om ons heen. wat jammer dat dat uit is gegaan. Maar dat heeft een andere reden. Hmm. En ik vind het helemaal niet prettig om dat te gaan noemen. Nee, daar gaan we niet over Want hebben. Want we hebben nog wel contact. Oké. Okay. Dus gewoon een belletje naar elkaar. En, uh, maar de relatie... Het is een mooie vriendschap relatie, uh, juist, geworden. Juist, ja. Ja. ja, maar de relatie is uh, af. Ja. Dat is ook klaar. En zie je het zitten om nog wel eens een nieuwe liefde tegen het lijf ja, te lopen? Ja, maar zijn er nog wel leuke mannen? <lacht> nou, ze zijn er <lacht> genoeg. Dat vraag ik Zullen we mag? gewoon een oproep doen? Ja. Nou, nou, als u Matty hoort en uh, <laughs> u denkt, nou Ik vind nou, die dat er niet veel leuke mannen zijn, hoor. Schrijf even nee. een mail, zou ik nee, zeggen, naar nachtvanuwleven.comroepmax.nl ze, jonge... ze willen een jonge vrouw en geen oude vrouw. Want dat zei mijn dochter eens een keer Onlangs Ze zei ze, ma, jij ziet er toch nog goed uit voor een oude vrouw. Ik zei, wat zeg jij? ik zeg, oude vrouw? Toen zegt ze, ja, wil je zeggen dat je een jonge vrouw was dan? Ik zei, nee, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar je kan toch ook zeggen, je ziet er nog goed uit voor je leeftijd? Ik nou, zei, dat ik, klinkt wel even anders. Ik kan het beamen, je ziet er enorm <laughs> goed uit. Ik vond het niet leuk. Ja, 76. Ja. ja. <laughs> ik vond ja. het niet leuk. Maar als er nou een, een oudere man reageert... of, of, of ja, nou, zijn dat... mannen van 90 ook nog welkom bij Matti? Nou, zeg... Nou, maar dat gaat bij mij niet om geld. Ja. Dat wil ik eens even duidelijk stellen. Nee, maar daar heb dus, ik het nee, niet over, Nee, maar Mattie. ik wel. Dat wil ik even duidelijk stellen. Want uh, die zijn er wel. En ik zit... Nee, nee, nee, nee. Geen... Uh, daar gaat het mij dus niet om. Nee, maar gewoon een, een, een leuke vent van ja. 90. Ach. Gezond. Heb jij er een dan? Nou. Weet ik, je ik er moet een? eens even om me heen kijken. Laten we naar muziek A gaan. Leuk. Laten we naar muziek gaan. Um, dat leuke de... vent van 90. Nou, over een, een leuke vent van 90 gesproken. Ik heb geen idee hoe oud hij nu uh, geworden uh, zou zijn geweest als die nog zou leven. Donald Jones. Ja. Dat is een, uh, een prachtvent, volgens mij. Die ja. heeft een, uh, een mooi nummer van Annie M. G. Schmid gezongen. Ik zou ja. je het liefst in een doosje willen doen. Ja. Heb jij ook een nummer opgemaakt? Dus we gaan eerst even naar het origineel luisteren. zou je het liefst in een doosje willen doen. En je bewaren, heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren, voor anderhalf miljoen En And telkens zou ik eventjes het deksel open doen En dan strijk ik je zo so zachtjes langs je haren Dan lig je in de watten en niemand kan erbij geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij. Ik zou het liefste in een doosje willen doen, en dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken, dan telkens even kijken. Mm -hmm.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 Excited, we've started, and in Doshu we'll doing and you Bavarin, hell could Bavarin, then mm -hmm. laddie, y'all for under half a million, and Telkin's now a like, gavincher's had Drexel open doing And I strike you, so such like your heart. Then lick you in the bottom, and niemand can have back. Keen divty, you can steal, and you've been heile a mouth on me. I saw -so it all leaves in a dosha. En dan telkens even kijken. Heel voorzichtig even kijken. Dan telkens even kijken. En een zoen. Wat blijft dat accent prachtig hè, van Donald Jost. Enig, ja. Fantastisch, enig. ja. Nou, dat accent van jou daarnet, dat, uh, dat plat Utrechts. Ja. Ik, kan, ik kan er niks van, ik, ik kom uit Brabant. Met um, een zachte G. Ja, nou dat, ik ga je niet vragen of je jouw versie in het Utrecht wil doen... maar gewoon doe het zoals je het wil. Want je hebt dus op het nummer van, ik zou het liefst in een doosje willen doen... een eigen tekst gemaakt met subtiele ja. verwijzingen naar de originele tekst. Ja, maar dan het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde, ja. ga je gang. En jammer, mijn pianist die kon helaas niet... Anders had ik ook een uh, muzikale begeleiding gehaald. En dat zingt wat makkelijker. De piano denken we erbij. Ja. En ik ben geen zangeres. Dat vooropgesteld. Hij zou me liefste in een kooitje willen doen. O God, bewaar me. O God, bewaar me. Ik weet zeker dat ik dat niet wil. Nog niet voor twee miljoen. En hij dan zeker af en toe dat deurtje open doen. Bij de gedachte krijg ik nu al grijze haren. Ik zie me daar al zitten, heel alleen en heel erg mooi. Ik mag dan naar hem fluiten, ja vanuit een gouden kooi. Hij zou me zo graag in een kooitje willen doen. En dan steeds maar naar mij kijken. Ja, de hele dag maar kijken. En af en toe belonen met een zoen. Hij houdt zielsveel van mij, zegt hij. Hij wil ook alles voor mij doen. Ik hoef maar te kikken. Ik kan het krijgen. Als ik maar doe wat of hij zegt, dan is alles oké. Okay. Maar het knaagt nu al van binnen, ik krijg hier nooit vrede mee. Ik heb mijn snavel niet gekregen om te zwijgen. Ik wil mijn vleugels spreiden, ik ben toch niet verlamd. Dit is voor mij geen leven, dan leef ik zo verkrampt. Wat zou hij mij graag in een koortje willen doen? En dan telkens naar mij kijken? De God ganse dag maar kijken en af en toe belonen met een zoen. Hij wil mij graag gelukkig zien. Ik weet ook wel, hij meent het best. Maar God bewaar me, oh God bewaar me. Ik wil gewoon wat vrijheid, maar toch ook een warm nest. Waar vriendschap heerst en liefde is... en dorst ook wordt gelest... dan kan ik het een en ander nog wel klaren. Ik ben een vrije vogel. kou hou niet van dictatuur. Geef mij gewoon wat ruimte. Als een paard, maar geen dressuur. Och, lieve man, zoek jij maar snel... een andere vrouw. Een waarna jij steeds mag kijken... Ja, de hele dag mag kijken. En geef haar namens mij een ferme zoen. Prachtig. Is er ook een CD van? <laughs> Kunnen we een CD bestellen? <laughs> nou, dan wel gaan we met muzikale begeleiding. Ja, nou, ik wou net zeggen. Ik, dit, <laughs> moeten we gewoon, dit moeten we gewoon met muziek eigenlijk uh, ja. horen. Maar het, het klonk al prachtig in ieder geval. Nou. Ik, ook uit het leven gegrepen, volgens mij. Ja, zeker weten. Ja. Ik wil ook niet gekooid worden. Nee. nee. En dat was wel het geval? In je huwelijk? Nou, nee. Het was niet zo dat ik niets, niets mocht. Nee. Nee, nee dat, dat niet. Nee. nee. Ik wil de vader van mijn kinderen niet uh, zwart af gaan beelden. Dat is zeker niet mijn bedoeling. Nee. Maar het symboliseert wel dat je... ja Toen de scheiding eenmaal achter de rug was, dat je wel vrij was, dat ja, je wel precies. Ja, bent opgeleefd, ja. met al die leuke dingen gaan doen die je uh, bent gaan doen. Ja. Dat is wel heel waardevol. Is het ook. En ik ben er ook heel erg blij mee. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja. ja. En dat heeft, dat heeft al die tijd ja, verstopt gezeten eigenlijk. En ja. wilde er ook uit. zat ook in een kooitje eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. Nou, daar was geen tijd voor. Ja. Ja, ik zeg wel eens tegen mijn dochter, die kan heel goed tekenen en die heeft al verschillende keren een tekencursus is begonnen. Maar door haar werkzaamheden, en andere, ja, door haar druk zijn, heeft ze geen tijd om zich te ontplooien in dat tekenen. En dat vind ik zo jammer. Hm. Ja, vind ik zo jammer, want ze heeft talent. Ja. ja, is dat ook de conclusie die we kunnen trekken uit uit jouw levensverhaal eigenlijk dat uh, je alles uit het leven moet halen dat je de dag moet plukken, dat je je talenten moet ontplooien. Ja, je moet er ook de kans voor krijgen. Je moet daar tijd voor maken. En dan moeten andere dingen maar opzij. En ik hoop dat zij later toch die tijd ook... ja, neemt voor zichzelf. Hoe dan ook. Ja. Want bij elke cursus, tekencursus die ze onderbreekt... dan wordt haar werk aan de andere medeleerlingen laten zien... En van, nou moet je kijken, zij stopt. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ja. ook doodzonde. Ja. Nou, Mattie, dankjewel voor je dankjewel voor je komst naar Omroep Max, naar Radio graag, 1. Graag gedaan. Ik wens je nog heel veel plezier en ik hoop dat we nog vele jaren van je, van je mooie gedichten en conferences en, en liedjes mogen gaan, gaan genieten. Oké, okay, dankjewel. Ja. En ik vind het leuk, dit... Uh hebben mogen doen bij jullie. Nou, je krijgt een cd'tje van ons, van, fijn, de, van de uitzending. Fijn. Na het nieuws van, van drie uur weer een radiobiografie... van een heel speciaal iemand in een nieuw uur van De Nacht van Uw Leven. Tot zo.